Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote brand in Deventer is onder controle. Het begon vannacht in een huis boven een winkel in het centrum van de stad... en sloeg over naar de kaas, kaaswinkel ernaast. Er was een hoop vuur te zien aan de bovenkant van de panden... en de brandweer kwam met meerdere wagens om de boel te blussen. Het is nu dus onder controle... Maar dat betekent niet dat de brandweer er direct weer vandoor kan. Het zijn oude panden, dus het zal allemaal goed gecontroleerd moeten worden. En eh, ja, voorlopig zullen we hier nog wel even bezig zijn. Eén bewoner van het huis is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. En een ander moest voor de zekerheid ook even worden nagekeken door artsen. Ongeveer tien buren moesten hun huis uit en zijn opgevangen in een hotel. De politiebond is geïrriteerd omdat het OM de agent wil vervolgen... die begin vorig jaar een vrouw blies tijdens de avondklokrellen in Eindhoven... Misschien heb je die beelden toen wel gezien. Het OM vindt dat onverspuiten buitenproportioneel. En daar wil de politiebond het best over hebben. Maar de agent voor de rechter slepen is volgens hen een verkeerd signaal. KLM-piloten krijgen loonsverhoging. Hun vakbond en de vliegmaatschappij zijn het eens geworden over 4% hogere salarissen. Maar daar moeten sommige vliegers ook wat voor inleveren. Het is nu zo dat piloten die in het buitenland wonen gratis op en neer kunnen vliegen naar Schiphol om naar hun werk te komen. Maar die regel die wordt afgeschaft. En in veel studentenhuizen is het een komen en gaan van oude en nieuwe bewoners. Mensen die vorig jaar zijn afgestudeerd, moeten rond deze tijd plaatsmaken voor de nieuwe lichting. Maar dat gaat niet overal vlekkeloos. Bij deze studentenflat in Amsterdam zijn complete inboedels gewoon op straat gegooid: kledingkasten, vuile matrassen en volle prullenbakken. Het stonk gigantisch. Niet normaal. Ja. Kom, echt een. Nou, ik put lucht uit. Ja. Durf het bijna niet te zeggen. Maar dit zijn studentenwoningen, dus. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, lekker dan. Ja. Lekker de studenten. De bewoners zeggen dat het veel zou schelen als de verhuurder de regels wat minder streng zou maken. Nu moeten alle kamers namelijk leeg worden opgeleverd, terwijl nieuwe bewoners weer dezelfde spullen moeten kopen. En het weer nog. Opnieuw veel zon en flink warm vandaag. Vanmiddag in het westen een graad of 25. En in het oosten kan het wel 30 graden worden. Later zijn er wel meer wolken en is er ook kans op regen en onweer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel twee rijstroken afgesloten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Knopend Velsen liggen namelijk meerdere voorwerpen op de weg...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 Baby, ik spak je als bestaak. Laat me, me schemen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. De vlucht yes, naar de Mijn dag was met het licht daar want ik ben soms nog bang in het donker. Naam Want de zon schijnt. Dus pak je radio. radio. en naar Frans. En zet hem op 106,9. 106,9. Yeah. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviert. Mijn koffer al lang gepakt bergschoenen en een zwembroek van alles wat Kom en vertel me alles van Je intergalactische vakantieplan Gaan we duurzaam met het treintje Hou me niet langer aan het lijntje Pepijntje wacht op je seintje Ik heb altijd tijd om te verdwijnen hey, Met jou hoor. Ik al jaren van het tripje naar de maan Dat was ontstaan toen ik je zag En bij het horen van mijn naam Zou dit iets Magistraal zijn? Mag ik jou Iets zeggen? Verliefd Zoek jou in elke letter. Laten we gaan. let's go, man. Come Last night I dreamt of San Pedro. Eyes like La isla bonita.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in het historische centrum van Deventer is onder controle. Dat vuur ontstond vannacht in een woning boven een winkel... en sloeg over naar een kaaswinkel ernaast. Eén bewoner is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Alt premier Morrison van Australië trok tijdens de coronapandemie... stiekem nog meer macht naar zich toe dan gisteren bekend werd. Hij gaf zichzelf geen drie, maar vijf ministersposten. En een stof die eerder dit jaar in de Maas werd gevonden is niet schadelijk voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat het om een natuurlijke stof gaat die door bepaalde planten wordt aangemaakt. De drinkwaterwinning uit de Maas werd dit jaar meerdere keren stopgezet vanwege het stofje. Dat weer, zonnig en vanmiddag 25 tot 30 graden. In het zuiden vanavond kans op regen of onweer. Hele zomer lang. Zandvoort als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. The White Select. The White No, no, no, Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf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 Doe jij nou maar je ding, want ik ga haard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het heel. We're gonna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 We kennen de slags, we kennen van Vella Ook wij op alles in trein, niks keer niks, plasje maar Ook ik ken een splash van rena, die regen op mijn ambarrella U dus ziet ze de shoes, saran, ik ken ook Isabella Van Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen, druk was hier op mijn ambarrella Bella, Bella, op mijn ambarrella Ik had die regen, druk was hier op mijn ambarrella Op mijn ambarrella, Ella Barella ela, la ko main ela, la la ko ela,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 Vella, oh, Vella, we kennen van fela. Ik had die regen druppels op mijn Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druppels op mijn ambarella. Op mijn op mijn op mijn ambarella, op oh, mijn ambarella, op oh, mijn ambarella. Op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn mijn Hou me niet weer rood. Want ik ren in de vaten, mijn ogen zijn moe. Heb Je problemen probleem met mij, maar die move of die steden, ze komen naar je toe. Ik ben echt dood aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als je komen in je room. Zie me met Jara en ik, Jamila, hier in mijn room, en ze me met Jones. Hey, ik kon niet stoppen, we kennen de slag, ze kennen van Villa. Mijn bekken en op alles niks trainings, niks expressie, maar bij I a splash for a rain on the rain on my barel Music is Shara, can't use Isabella fella, fella, we have a fella I have a rain on the my Bella, Bella, up my barel I a rain on the rain on my barella, Up my barel, Ella, my barel, Ella my barel, op mijn de Op mijn Op mijn ombre. Dit is de lange hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Dr. Beat, emergency.